9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Maastricht is bij een brand in een hotel iemand om het leven gekomen. De brand brak rond half zes vanochtend uit in een kamer van hotel Beaumont. Daar werd ook het slachtoffer gevonden. Over zijn of haar identiteit is nog niets bekendgemaakt. De overige gasten en het personeel zijn elders opgevangen.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 De lange gevangenisstraffen voor de leiders van de protestbeweging in het Marokkaanse Rifgebied zijn in hoger beroep hetzelfde gebleven. Ze hebben van het Hof in Casablanca opnieuw tot 20 jaar cel gekregen voor onder meer het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. In het Rifgebied braken drie jaar geleden grote protesten uit na de dood van een visverkoper in al Hoceima. De Rifijnen voelden zich door de autoriteiten behandeld als tweederangsburgers. burgers. Ze eisten meer werk, betere zorg, beter onderwijs en minder corruptie in de regio. De afgelopen vijf jaar zijn bij Defensie 53 meldingen binnengekomen... van militairen die door de hitte bevangen waren geraakt tijdens trainingen. Dat gebeurde vooral bij de opleiding van jonge militairen van de landmacht... In sommige gevallen had dat ernstige gevolgen, melden Zembla en de Stentor. Zo moesten 25 militairen in het ziekenhuis worden opgenomen... en in vier gevallen hielden slachtoffers er blijvend lichamelijk letsel aan over. Eén militair is zelfs overleden aan de gevolgen van oververhitting bij een oefening. Militaire vakbonden zijn geschokt en bezorgd over de cijfers. Het weer. In de loop van de dag breekt vanuit het oosten de zon door. Vanmiddag wordt het 14 tot 19 graden.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Does lief? Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Dames en heren. Toebak -toe -toe -toe leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Toebak Leeft, Toebak Leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen! Twee genoeg in het radioprogramma met Toebak Leeft. Straks een stukje geschiedenis, wat gebeurt en door de jaren heen. is vandaag 30 maart, eerst Dansu. I don't have much to say, I don't have much to do, I've never had it in me, so I don't have much to lose, I don't know what to pray, I don't know what to choose. I don't know where to go All you got is all you get. Het is er alweer tijd voor. Oh ja, natuurlijk. Good. Een kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? En kijk weer, de geschiedenis. Het is 1945. De nieuwe standaard. In de nieuwe standaard. Als een krant verschijnt. Ricky en Whiskey. Oftewel, jawel, een stripverhaal. En dat is toen nog in zwart-wit. En dat is eerst Ricky en Whiskey. Eh, eh, Ricky <laughs> en, en, en, en Whiskey. Gisteren was het heel laat met, met whisky. Nee, dat is Suske en whisky werd het later natuurlijk, hè? Dat kennen man allemaal wel. Even een stukje dan. Suske en whisky. Oh, dat vond het zo vroeger zo leuk. Ja, Vooral die lampiek, lampiek, hè? Lampiek, hè, Jeroen? Ja, leuke tijden waren dat. Goed. Tot en met 1946 werd die Ricky en Whisky. Later werd het R Ricky en Suske uh, en Whisky. En uiteindelijk kwam er een album uit. Dat was toen ongekleurd nog. En in 1975 werd het allemaal ingekleurd. Dan kreeg je Suske en Whiskey. En dat waren toen zeg maar gekleurde. En ik moet zeggen, ik heb nog een paar zwart-wit. Oh, en, en die wel, zijn soms wel item. interessant, natuurlijk. Maar ik denk dan weer aan Ricky en Slingertje. Ja, dat is nou weer dat ze we daarom wel Suske wisten zijn geworden. Dat, dat zou ook nog dat, kunnen. Dat hij hadden, dat ik van ja, nou, Dat het te veel op elkaar niet. lijkt. Ja, ja, ja dat is ook zou nog kunnen. Heel goed kunnen nou, goed, dat goed, dat gebeurde al in 1945 in de nieuwe standaard. Wat gebeurt er nog meer? Ja, in, als we het toch over nieuwe standaarden hebben... in uh, 19, of, uh, sorry, 1791 wordt de eerste definitie van de meter... Uh, ja... Pasgesteld. vastgesteld, ja? uh, De afstand van een meter, uh, de, de eerste meter was de afstand tussen de noordpool en de evenaar en daar één tien miljoenste deel van. Okay. Dus als je tien miljoen meter hebt, ben je vanaf de noordpool naar de evenaar toe gelopen. Um, ja, ja. En, en uh, dat hebben ze vervolgens in een, een stuk uh, um, messing, uh, metaalachtig. Uh, ja, klopt. Um, hebben ze een staaf van exact een meter. Die ja. hebben ze opgeslagen. Ja. Nou ja, daar zat nog wel een, een lichtelijke uh, afwijking, afwijking in. Echt, van van 0,1 tot 0,5 uh, meter. Ja. Uh, of millimeter ik? Ja. En uh, nou, dat hebben ze steeds uh, andere op een gegeven moment. Van platina. En uiteindelijk zijn ze met uh, um, radioactieve stoffen en dergelijke gaan meten. En inmiddels meten ze de afstand... Uh, door middel van het licht. Tijd die het licht, nou, heel ingewikkeld. Oh. Yes. Maar de basis was dus een, een stuk staal wat exact één honderdduizendste... Uh, of uh, 10, miljoen, een 10 miljoenste deel van de afstand tussen de Noordpool en de Evenaar. Oké. Okay. En die is verandert praktisch. niet. En die, nee. Want bedoel, als een ijsberg smelt... Nee, maar de, Noord, de Noordpool is een. Is een ja, uh, ja, waar die. Uh, en waar hebt een stok van zit, uit? hè? Altijd. Waar die stok zit. <laughs> waar de. Waar de, uh, uh, die stok zit, ja. Waar de kerstman woont. Daar zo. Oh, ja. daar. Hé, waar? Oké, okay, ja, dat weet ik het Gelukkig. Dan Dat heb ik even kwijt. Goed. In wat de, is nog 1968 he? is uh, Paradiso geopend. Oh ja. En het leuke is, het werd toen het kosmisch Ontspanningscentrum genoemd. Ik... Nou, jij hebt daar vast nog veel meer over. Uh... Ja, ik heb er wat over gelezen ja. Pink Floyd heeft daar in het begin opgetreden. En dat was natuurlijk ook wel uh, echt bijzonder, gewoon Pink Floyd. Toen was het nog een beetje dit soort vage shit, hè? Dat was niet echt... Uh, ja, ik vind wish vind we're wel En ontspannend. Echt, je had echt Eén, zo'n Gamma Gamma CD. Daar stond echt een hele vage shit op. Ja, Pink Floyd herken je gewoon niet in, hè? Dit, hè? Maar die traden op. We zijn in de beginperiode van Paradiso. En daar speelden onder andere ook nog The Pretty Things. En Captain Beefheart, die treden daarop. Beefheart? En, uh, Beefheart. En dus, uh, vroeger was het een kerkgenootschap van de vrije gemeente. En uiteindelijk kwamen we daar in 1967. Nee, een jaar eerder kwamen daar hippies die kraakten het. En toen hadden ze eens: oh, we moeten iets voor de jeugd doen. Nou, wat hebben ze toen daar gerealiseerd? En toen dachten andere steden, zoals Rotterdam en zo. En al die anderen die dachten: van, oh, dat is wel een goed idee voor de jeugd iets te realiseren. En toen kwamen er meer van die. Podia's en Paradiso is heel iets bijzonders, hè? Als je daar ook rondloopt, je denkt van... Ja, dat ja, is, is gewoon heel leuk. Ja. Heel Als die brand kom ik hier nooit meer uit. Want een <lacht> geweldig idee is dit. Positieve... Kan ik eruit, toch? Ik ga ja, er nu uit. sinds die Bataclan heb ik ook een beetje van... Hmm. Ja, ik krijg claustrofobische gevoelens daar. Ja, maar ik moet ja. zeggen, het is wel een mooie zaal. Goed, in de, de Chelsea Mansion Studios in Londen... Ja, daar wordt voorbereiding getroffen om de boost te maken van de Sarts Peppers Lonely Hearts Club Band. Het wordt ook wel genoemd uh, de invloedrijkste album aller tijden... met nieuwe technieke opnames. En nou goed, uiteindelijk kwam je officieel uit in uh, 1967 op 1 juni... maar DJ John Peel. Uh, Peel draaide al op de zeezender Radio Londen al op 12 mei... heel veel stukken van de uh, Sarts Peppers Lonely Hearts Club Band. Het wordt ook wel de begrafeningshoes genoemd... omdat namelijk, als je goed kijkt, zie je in bloemen gevormd een basgitaar. En Paul McCartney heeft dan ook een soort op, waar dan ook weer allerlei verwijzingen naar dood naar uh, zijn. En uiteindelijk boven zijn hoofd zie je een hand. En die hand uh, die wijst hem aan. En tussen zijn hand en zijn hoofd zie je dan een gezicht van iemand die op 28 jaar leeftijd is overleden. Dus er zijn allerlei vage naar verwijzingen. Naar wie deed die hand? Naar John Lennon Naar uh, Paul, McCartney. Paul McCartney. Want Paul McCartney. al. Ja, dat zou de tweede zijn of zo, hè. Dat was ja, voor ja, iemand. Ja, ja de Billy C. heeft hem overgenomen. Ja, ja, maar goed, ja. verder ook ook allerlei verwijzingen naar drugs, LSD, Lucy in the Sky with Dimes. Dus nou ja, goed, het is ja, een het heel is een, apart uh, album. Apart en film. voor het eerst, op de achterkant van de staan teksten afgebeeld. Van, uh, van de muziek, dat je mee van kon zingen. Van muziek, gingen. dat je mee kon ja, dat En dat het... was de eerste keer dat dat gebeurde. En ja, dat is ook hartstikke lekker dat je dat kan doen. Oh, zo lekker. Ja, nou, goed dat kan niet anders zeggen. Ja, goed. Kijk eens een keer naar de hoes. Echt, je kan uren naar kijken gewoon. Vertel, wat gebeurde er nog meer? Ja, in 1953... Uh, uh, publiceert Albert Einstein voor het laatste keer... Uh, zijn herziene versie van de unificatietheorie Oftewel, de theorie van alles. Oké. Okay. is een combinatie van meerdere uh, natuurkundige theorieën... Uh, ja, waarmee uh, uh, je ja, de wereld kan beschrijven. Er is een film van maar die ging niet over Albert Einstein. De Theorie van Alles? The, The Theory of Everything, ja, ja, daar is een film over. Maar niet over, over van hem. Oké, okay. nou, wat In, hebben we In nog... uh, 1913 is de opening een berg van Burgers Zoo door Johan Burgers. En dat is echt een hele succesvolle dierentuin. Oké, okay, is daar ook zeg maar 18 miljoen voor een nee, de, nee, nee, de gemeente? Nee, deze gaat als een malle. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Okay, het en, is ook uh, zo hip om dieren in hokjes te doen en dan langs te lopen met je wandelwagen. Ja, dat zijn de ben je wel gezien hoor. Zullen we koffie doen? Jezus, wat een gesoldoïte. Koffie, hoor. Kopje koffie, oh, nee, is nee leuk, is hij, ja? hij trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers en hij is ook heel erg bekend in het buitenland. En hij, hij is de uh, Derde best bezochte dagattractie in Nederland. Oké, okay, nou goed. En uh, zowel flora als fauna worden in een eco-display zo realistisch mogelijk getoond. Ja, dus het is zo'n dierentuin waar gewoon de dieren loslopen? Of ja. zijn het hokjes? Ze lopen los. Ja, ze loslopen. Dan moet je wel echt achteraan rennen. Je moet niet uit de auto gaan. Nee, dat hebben pas gelegen mensen gedaan. Ja, dat is wel een beetje spannend hoor. Dat, is een beetje dat geeft spannend. wel echt een gevoel. Ja, ja. Dat, is, uh, dat gebeurt doe je ooit Dat druk. Die ook gewoon. Ja. Doorlopen? ja, dat is waar. Ja. Goed, uh, 1887, Vincent van zijn maar de zonnebloemen wordt geveld voor. 39,85 miljoen. Zeg eens helemaal gek. Het gaat om een plaatje van zonnebloemen. Ja. En nog verkleurd ook. Wat een stelletje, Randy Hij heeft al ooit drie schilderijen gemaakt. Eén met 15 zonnebloemen en twee met 12 zonnebloemen daarop. Hij is er later die ook weer mee doorgegaan. Die nog niet met 15. Dat vraag ik me wel af. Ja. Ja. Dat is wel een goed punt. Ja. Maar goed, in 18, de heeft hij ook nog weer uh, zonnebloemen gemaakt. Dat was toen voor Paul Cogan. Die kwam toen in Arlee kwam hier bij hem wonen. En toen had hij zoiets, ja, wat zou ik voor hem schilderen? Ah, doe gewoon zonnebloemen, leuk voor op zijn kamer. Nou, die hebben natuurlijk een hele leuke relatie gehad, die twee acht Echt, die konden zo goed met elkaar omgaan, die uh, Paul en uh, Vincent van Gogh. En het grappige is, ik had toch even gekeken, wanneer zijn eigenlijk die schilderijen van Van Gogh eigenlijk een beetje gehyped, weet je. Want vroeger waren ze helemaal niet interessant. Ik kan me nog herinneren dat een van de familielid uh, bij Kast zit en die heeft gewoon echt in korte tijd heel veel van die schilderijen verkocht. Je zei van Ja, ik moet uit de kosten komen, dus ik verkoop me wat van die schilderijen van mijn zwagen, dan ben ik eruit. Maar in 1962 zijn de schilderijen overgedragen aan de staat. Dat waren toen 1200 doeken, zootje brieven en 400 tekeningen. Die zijn toen in 62 verkocht aan, aan de staat... voor 15 miljoen euro. Ja... Dat was een goede investering. Zeker wat weten. Goed idee. Uiteindelijk is er in 1973 op de museumplein... is daar natuurlijk ook een, het museum van Van Gogh geopend. Dus ja, je blijft... hebt ook het krulle müller museum Daar staat op de muur een tijdlijn... Ja? En van wanneer ze wat gekocht hebben en voor hoeveel. Oké. Okay. Dat is wel leuk. Ik kan was... zo, ja, ik ben natuurlijk boekhouder. Dus ja, me, dat de is, is helemaal leuk. Ik vond het, mag... oh, het heeft goed opgebracht. Het maf is wel, op deze datum... dat het schilderij verkocht is, is Van Gogh ook jarig. Oh, dat is wel leuk. Het zou ja. jarig zijn geweest. Oké. Okay. Of ze dat echt bewust op deze dag. Uh, laten veilen weet ik niet. Maar dat vraag ik me we wel af. Ja. Goed, nog eentje. Ja, de gratis krant De Pers verschijnt uh, in 2012 voor het laatst. Uh, je had, uh, vroeger had je, tegenwoordig heb je alleen nog de Metro, uh, maar vroeger had je de Metro-spits, uh, oh, ja. de Pers en op een gegeven moment kwam ook De Dag erbij. Ja. Um, en uh, ja, toen was het echt zo'n gevecht om wie was het beste uh, uh, krantje uh, wat je gratis kon krijgen in, uh, in, als je met de trein ging. Um, de pers ging zich wat meer echt als een serieuze krant uh, uh, publiceren. De metro was meer van de korte berichtjes die je snel kon lezen. Uh, de dag was geloof ik echt alleen maar plaatjes en foto's en oh, heel dat is echt kort voorbij, ja. ja. Stripverhaal, stripverhaaltjes dus. met Ricky en, en Wiske. Uh, nee, die dat stond niet. Er, niet die zaten nee. er niet in. Maar uiteindelijk uh, ja, hebben eigenlijk alle uh, krantjes het uh, moeten afleggen. Alleen de metro is overgebleven. Ja, je wilt toch, het is fijn om het nieuws te lezen, maar ja, je zit maar kort in die trein. Ja, dus moet, uh, tak, tak, uh, tak, tak, tak, tak, tak, warnerliners. Lekker ja. een beetje zwart-wit, daar zijn we gewend. Dus dat gaat goed door. Goed, nog even een verloving natuurlijk. Ja, ja want is, uh, op 30 maart 2001 maakte koningin Beatrix de verloving bekend... in een rechtstreekse televisieuitzending van Willem-Alexander en Maxima. Hoe ging het ook weer? Even of luisteren. Hierbij stel ik u allen vol trots, mijn lieve verloofde Maxima, voor. U zult begrijpen dat dit ook voor ons een uh, redelijk oh. emotioneel en heel mooi moment is. Oh, God. Dus we hebben om zeker van te zijn dat we alles zeggen, toch besloten het uh, even op papier te zetten en een korte verklaring voor te lezen Wat nee, het papier. Het zijn onze eigen gevoelens en ze liggen hier nu voor mij op tafel. De gevoelens oh. liggen bij hem voor op tafel. mooi. Oh. Ik heb ze allemaal even opgeschreven. al uh, oh, mijn gevoel. Een man die over gevoelens praat, vind ik echt heel moeilijk, hè? Ja. Dan kan ik het beter gewoon voorlezen. Nou, ja. tot zover een stukje geschiedenis is nog veel meer. Maar ja, we konden niet alles gaan doen. Het wordt echt even te gek. Straks de verjaardag. Wie is de verjaardag? Onder andere Warren Beatty. Oh ja, wat had hij ook voor je gedaan in 2017? Ha, ha. Dat was Love Bij de Oscars. Straks er meer over. Uh, maar eerst een nieuwe single van de editors! How could you wait for someone you love? Just looking for Tunnels of light coming down from above. We'll Door. Echt mooi dit hoor. Dit is uh, niet op de laatste album te vinden. Het is namelijk alweer een nieuwe single. Dus dat zal wel weer mooi zijn natuurlijk. Wat, wat zit ik nou, hoor ik nou, nou Willem-Alexander nou weer. Langs zullen we leven zie ik. Oh het is ook alweer tijd voor de verjaardag. Hoe kan ik dat in Goslem vergeten? Ja, we doen er weer even een kleine greep eruit. Eén van diegenen die jarig zou zijn geweest... Kijk, waar heb ik mijn lijst dan nou weer gelaten? Oh, hier natuurlijk. Nou ja, ik zei al, Vincent van Gocht natuurlijk. Maar ook Willy Walden zou jaren zijn geweest. En Willy Walden is van Snip Snap voor het Nederlandse Revue. En uh, uh, hij heet eigenlijk Herman Jan... Uh, uh, Jacoben... Uh, Caldewaai. Zo hij zijn naam. Maar goed, uiteindelijk uh, is hij uh, samen met uh, Piet Muiselaar... is hij Snip Snap begonnen. Dat was in 19... Uh ziet hij staan. Maar goed, uiteindelijk zijn ze in 1978. In 1977 zijn ze gestopt. En uh, hij heeft nog... Ja, hij echt een oude man geworden. Hij is 97 geworden. In 2003 is hij overleden. die Willy Walden van Snip en Snap. En eigenlijk had ik mij nog voorgenomen om daar wat van te plakken en te knippen. Maar dat heb ik niet gedaan. Ja. Weet jij nog iets te noemen van Snip en Snap? Echt een one-liner. Want ik kan me vroeger nog wat dingen van erin. Dat is echt nee. heel lang geleden ook. Hè? In 1978 stopten ze ermee. Dus dat is ook alweer een tijdje geleden dat, uh, dat het uh, actief was. Goed. Wie is nog meerjarig? Of zou zijn geweest? Ja, nou, ik heb uh, um, een. een. porno-actrice. Uh, ah. genaamd. Capi. altijd leuk! En in eerste instantie. Ah. Uh, ja, ik vind het. Uh, wat, wat me in eerste instantie hier verbaasde is dat er dus. Um, um, awards worden uitgegeven. voor. Uh, porno-actrices. Yeah. Dus dat, uh, dat verbaast me al, want. er had ze een aantal van gewonnen. Ge uh, maar toen ging ik verder lezen. En wat blijkt nou? Deze uh, actrice die heeft uh, in 2010 was ze verwikkeld in een schandaal rondom acteur Charlie Sheen... Yeah? Uh, in het uh, televisieprogramma Good Morning America... vertelde ze uh, dat ze uh, seks zou hebben gehad met Charlie Sheen in het Plaza Hotel. En dat hij uh, haar zou hebben uh, proberen te wurgen. Oh, uh, oh wurgseks. Uh, ja, ja. Ken uh, ik. In een woedeaanval. Dus okay. echt uh, een soort van aangevallen. Zo. Oh, wat uh. denk. Na het incident bood uh, uh, Sheen haar uh, via sms uh, 20.000 dollar aan. Is ze uh, haar mond hield. Daar deed ze dus aardig de woord over tijdens dit interview. Na het interview had Sheen een rechtszaak voor afpersing op haar gezet. Ja? En nou, heftig schandaal. Maar in 2013 schijnbaar was er toch iets goed gegaan tussen die twee. Want in 2013 trok zij bij Sheen in. En toen okay. ze gaan samenwonen. Oké. Okay. Oh. Ja, dat is wel, wel apart. Hij wilde toch, van uh, die 20.000 euro die hij betaald had... wilde hij toch waar voor zijn geld. Dat had een onvergetelijke indruk op me gemaakt. Ja, ha? zeker. Nou goed, nou is hij wel, geloof ik... Hij heeft AIDS, hè, geloof ik. Hij, hij is AIDS. Hij is AIDS ja? patiënt Ja, oh. dat, dat, dat, dat oh. gaat niet zo goed met hem, geloof ik. Maar goed, oh. hij, hij zit zich nou ook één voor de patiënt, hè, Omdat hij zelf nu ook is. Maar goed, hij is jarig... Uh, hij zou jarig zijn geweest. Hij uh, heeft geleefd van uh, 1913 tot 2007. Ik heb het over Frankie Lane in die keer van dit. Kind of Raw yeah, Heights, out. een van de grootste platen. Nog steeds blijft overeind dit, dit soort plaatjes. het toch wel geinig. Hij heeft dan weer een plaat gehad met Jezebel. De meest succesvolle, invloedrijke Amerikaanse zanger. Hij heeft 250 miljoen platen verkocht ook, hè. Hij is blijven optreden tot 2005. Dus twee jaar voor. Hij zijn Hoe Noem zijn naam nog eens, want ik... Frankie Lane. Frankie Lane, ja. Frankie Lane. Ik heb ook wel wat 78 toerenplaten van hem volgens mij ergens op de, op de plank liggen. Maar goed, hij heeft in 2005 heeft hij dan een lichte Tia gehad. Maar uiteindelijk bleef hij dus gewoon optreden. Hij is 93 jaar oud geworden. Frankie ja, Lane. ik vind het toch dat hij minder bekend is qua naam dan Frank Sinatra, bijvoorbeeld. Ja, want het theater is een 250 miljoen platen verkocht. Hè? Ja, ja, ja. Dat is okay. wel heel veel. Maar goed, raw hide. Iedereen kent Ja. Nou goed, het wordt ook heel vaak gebruikt voor andere dingen. Goed, wie is ja. het nu, meerjaren? Ja, vandaag is ook uh, de uh, geboortedag van Astrid Gilberto. Ah. En die is van. Uh, ja, girl from Ipanema, Ja, precies. Ja, Oh, dat is een klassieke plaat gewoon. Heb je die gewoon. niet eens een stukje erbij? Nee, stom eigenlijk. Ja, ik lees soms die dingen drie keer ja. en dan lees ik sommige dingen gewoon ook niet. Ik is van uh, wie danst de samba, bye, bye, bye. Dat ja. ja, is wel van die hele zwoele muziek. De hele zwoele muziek, zeker met oh. dit weer is dat heel toepasselijk. Ja, zeker. Ja, en wie vandaag ook jarig is, is José Pablo. Cantillo. Cantillo. Waarschijnlijk een, uh, een Mexicaan. Krasse. Ja. Um, is dat ook met zo'n zo wapen dat je denkt: gast, dat uh, op de bar? Welk jaar is hij geworden? Yeah? Uh, van uh, 1979. Pak ik hem er even bij. Hij is onder andere uh, uh, bekend geworden uh, in de, van de serie The Walking Dead, waar oh, hij uh, 13 okay. afleveringen in heeft gespeeld. Right. Oké. Okay. Okay. Goed, uh, jaren, uh, hij zou jaren zijn geweest... maar is overleden vorig jaar John, uh, John Lanting. Hij is er ook bekend van oh, het Theater ja. van de Lach. Uh, hij is dan met 96 actief geweest. Hij is ooit begonnen met het Theater van de Lach in 1972... Hij is eigenlijk ooit begonnen als gids op de rondvaartboot. Hè? En ten een gegeven moment, hij leuk babbelen. En uiteindelijk, is dat, dat toneelspel van hem, dat was natuurlijk in de jaren 70 ontzettend populair. Dat idioot ja. over het toneel heen lopen met deuren slaan. En ze hebben ook zijn stijl. En ja. uh, daardoor is hij eigenlijk onsterfelijk geworden. Ja. Want ze noemen dan sommige dingen al John Lanting Theater. Van, die doet een deur open en daar komt er weer eentje uitrennen. En, uh, en dan missen ze elkaar deur, net. Uh, ja, precies. Het ja, is, dat is, dat is dat over... heel moeilijk spelen, hè, dit. Ja, ze over de top. Daar moet je en... echt heel goed in zijn. Het is ook een beetje gedateerd. vertel. Ja. Tracy Chapman is vandaag ook jarig, 6 van 1964, ja. en staat ook het nummer Fast Car in zo. Dat was echt oh, een ja. hele fijne muziek. Fast Car, goed. Vandaag is hij jarig, hij is van de boyband Blue, ik heb het over Simon Webb, en hij is bekend van deze plaat natuurlijk hè? No worries. Twee keer platina. Dit is een grote hit. 2006. Ja, en wat doet hij nu? Want het is, dat is alweer 13 jaar geleden. Dat ja, is okay, een marries... eendagsvlieg. Ja, nou eigenlijk wel een beetje, ja. ja, hè? ja daarna nog één klein onbekend plaatje gehad. Maar goed, stel... Als we yeah. dan toch over één dag vliegen hebben. Vandaag yeah. ook jarig. Susanne de Jong. Zij was bekend als presentatrice van uh, Veronica. En ze uh, presenteerde onder andere de programma's... Uh, Heels on Wheels, de Grote Bird, uh, Mission Impossible. Veronica's Mission Impossible. En ze was ook, uh, werd ook verkozen tot Veronica's Bond Girl. Wat ik wel grappig vind is... Op de Wikipedia staat ook een link naar de website. En als je die opent, krijg je echt een, een website... die duidelijk na 2009... Uh, niet meer is geüpdate. Uh, en uh, ja, dat is ook eigenlijk... Ja, waar zijn carrière een beetje stopte. Dus, uh... okay. Hij wordt vandaag 82. Ik heb het over Warren Beatty. Ooit is hij begonnen naast Natalie Wood in een film. Het heet Splendor in the Grass. En uh, nou, daar heeft hij allerlei onderscheiding voor gekregen. Hij heeft heel veel uh, natuurlijk, uh, films gemaakt. Nog steeds. Uh, de laatste film is ook van een paar jaar geleden. Maar waar hij het meest bekend van is geworden... is natuurlijk de Oscars in 2017... And the Academy Award for Best Picture La La Land <laughs> huh? I'm sorry, no, this, there's a mistake Moonlight, you guys won Best Picture <laughs> Moonlight won it This is not a joke Nee, dat is een joke, Nee, Warren, is dat nou echt, echt Warren? Beatty keek naar het briefje en dacht van: dat, dat, dat kwam bij ons over. Van, dat ga ik echt niet uitspreken, dat doe jij maar. Dus hij gaf het aan V. V. Dunaway. En die las het voor. Maar dat bleek allemaal in het zijn, Dus hij zei die later: Hij zegt, nee, dat moest ik ook doen. Ik moest hem openmaken, het briefje openen en dan aan V geven. En die las het ervoor. is dus net of hij er geen verantwoordelijk voor wilde voor dragen. Maar dat was gewoon een script. En blijkbaar hebben ze briefjes. Hij uh, was helemaal in. In? Was dit helemaal in je scène gezet? Nee, dit was dus echt een fout. Ze hebben lopen kloten met die briefjes. En uiteindelijk uh, uh, Moonland had uh, gewonnen. Maar ze, ze kregen dus Lala La Land op het podium. En dat was een genante vertoning. Goed, nou vertel wie nog meer jarig is. Nou, ik heb alleen nog. Uh... Celine Dion. Die is Celine Dion? Dus van 1968. Als je me dus nou. Dus ze is pas 51 geworden. Okay. Ik vind het altijd een beetje eng altijd zo van. Alles is zo fijn. En alles mijn man en mijn kind. En het was heel eng toen bij Oprah Winfrey. Of zo. Ja, het is echt zo'n Amerikaans uh. vrouwtje natuurlijk. Vrouwtje, sorry. Even meer respect. Ja. Goed, vandaag wordt hij 74. Ik heb het natuurlijk over de man van Cream. Oh, lekkere tijden waren die hè? Cream. En ook dit was van Cream. Ja, symfonische rock een beetje. Het mooiste is misschien dit toch, Mr. Fantasy van, uh, van Traffic. Ik heb het natuurlijk over Eric Clapton. Hij er wordt 74 bij de muziek. En blijft gewoon muziek maken, deze Arrow Clapton. En verder, uh, nou, hebben ze wel een beetje gehad, dacht ik. Oh ja, misschien nog één ding. Uh, ik heb het hier natuurlijk over Joe Castellino. Hij uh, wordt 53, hij is de drummer van dead metal, maar ook queen of the motherfucking Stone Age. Even een klein stukje ervan hoor. Oh, dit is zo fijn. Dit, hè. Hoor hem even drummen. Het maf is wel, als je naar de videoclip kijkt, dan zie je Dave Kroll. Hè? Oh, wat raar. Wat raar. Nou goed, nog even dit dan. Dit is ook natuurlijk. Oh, zo fijn. Misschien moeten we straks nog even die Jolanda Keuze doen, de Queen of the Stone Haha. <laughs> Wel lekker eigenlijk, want ik was eigenlijk heel hele in mijn ogen. Ja, dat is wel even ja, heel iets anders dan de grens van de, de keuze van Joland. Ja. Maar goed, verder heeft, hij ook, nog, heeft hij ook nog gedrund bij natuurlijk Eagles of Dead Metal. Die in de pataclan optraden toen, destijds van de oh, aanslag. Okay. Die een tijdje nog een beetje uh, hulp hebben nodig gehad, zeg maar. Goed, ja. zo weer de verjaardag. Is het nu tijd voor fijne muziek, om weer eens even tot rust te komen. Al die informatie die we even moet verwerken. Is straks is die hier, Anderson Pack. Oh, eerst hier, been Anderson been Peck. state of alert There's nothing new or sharp out the cutting edge If they build a wall let's jump the fence I'm over this Cold stairs can never put the fear in me What we built here is godly They can't gingify the heart of kings Let's just not talk about it If I make a move You're coming with me What about the love Hij heeft een nieuwe single uit en het heet King James. Ja, King Je oh, ik wilde even op een knopje drukken... om te laten zien wat voor ontzettend mooi weer het allemaal is natuurlijk. Hoe bak leeft op deze stralende zaterdagmorgen. Ja, deze stralende zaterdagmorgen. En het is ook alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Yeah. De Zandvoortse berichten. Uh, weinig belangstelling voor de inbraak en, en, uh, inbraak en brandpreventie. Dat was uh, afgelopen week uh, op, een, uh, ja, op een middag. Ja. Maar goed, het was wel voor de senioren natuurlijk. Hè. Weinig mensen kwamen erop af, een handje vol. En uh, had dat te maken met de regiotaxi die dan tala komt. Dat is ook altijd een gedoe, hè? Als je er op tijd komt echt, dan wordt dat helemaal niks. Je is gewoon een handjevol mensen zijn er naartoe gekomen en naartoe gegaan. En de brandweer heeft veel dingen uitgelegd. Wat nou het gevaar is in huis? Onder andere de pluizen peilt natuurlijk van de wasdroger die kan echt wel warm worden en die kan brand uh, laten ontstaan. En ja. verder andere huishoudelijk apparaten, frituur, die natuurlijk bij die oudjes constant aanstaat of toch gaat het ook echt de hele dag door, gaan de kroketten door. En verder uh, de politie heeft ook uh, inbrekers tips gegeven. Inbrekers zijn allergisch voor licht. Zodra licht ergens uh, aangaat, dan verdwijnt het de inbreker. Dat is een beetje de. Ja. ja. Maar hebben ze de inbrekers tips gegeven? Uh, nee, inbrekers tips. Ja, die ja. Niet gegaan, om in te breken. Ja, nee. Wat toch? Of toch wel? Nee. Nou, ik weet het ook even niet. Ik was er niet bij. Maar goed, dat was weinig belangstelling. Laat het even een les zijn, hè? Ja. Dat wel heen gaan voortaan. Maar uh, het is inmiddels wel heel mooi weer aan het worden. Ja. En uh, ga even in je auto, want uh, tussen half tien en half één worden er zakken compost uitgedeeld bij uh, de remise. Ja, ga nog even weer mensen op, uh, op straat sturen. Weet je hoe druk het is, Zandvoort? Het is momenteel met al die lopertjes. Nou, het is wel ja, jij, maar dit zijn gewoon wandelaars nog, hè? Ja, ja dat van de legitimatie pak Fuck, weer eentje over mijn dak heen. Jezus, ga eens aan de kant. Ik Ga je aan de kant, ik moet voorbij gaan. Hey. Ik heb ja. er net nieuw glas in. Ik heb nou. net uh, compost gehaald. Ja. Ja, uh, Zo, doet niet erop. ja Maar uh, die compost is dus ver, uh, verpakt in zakken van 20 liter. En uh, zelfs, Jo', jo Beer. De wethouder deelt ze uit. Het is eigenlijk als beloning voor de mensen voor al het groen wat ze, wat ze scheiden. Twintig liter? 20 liter. Oh, fuck. Shit, gaat die open in mijn wagen. Nou, ja. Dus altijd, de vierde editie, culinair Rondje Zandvoort. Strand, sorry, niet Zandvoort, Strand. Is 14 april. Uh, dat heet dan Wijn aan Zee. En dan kan je dus wijn en, en een spijswandeling... En kennis maken met al die strandpavioens. Daar gaan, uh, gaan we er ook weer mee doen. Zeven deelnemers. Uh, barefoot Cottage uh, Pavioen Jeroen. Uh, Ayuma. Ayuma. Ayuma. Ayuma. Uh, Ayuma. Uh, plazant uh, Safari Lodge. Haven van Zandvoort. Mango's Beach Bar. En dan krijg je daar dus een gerechtje... met een bijpassende wijntje. En dat kost... Wat de... 50 euro... Bijna een zee. Goed, zover is de reclamespot. Wat nog meer, Marcus? Ja, Zandvoort krijgt ook een eigen uh, cocktail. Uh, hoe heet het? Uh, de de uh, marketing Zandvoort uh, en uh, de gemeente Zandvoort... Uh, hebben afgelopen winter een, een samenwerking met Bols uh, zijn ze aangegaan. En nu hebben ze uh, drie uh, cocktails getest. Ja? Uh, laten testen. Van uh, drie verschillende uh, uh, horecagelegenheden hier in Zandvoort. De eerste is Odeer van het Wapen van Zandvoort. Oh oh Odeer. Ja. Yeah. De surf van Lunchroom Rabo. Rabo? En de oh, laatste was: ja. oh, En de nee, Die hadden ze niet. Oh, de... Nee, die hadden ze niet. Toch? Was er een cocktail die heette Order? Order? Nee. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Oké, okay, nee, sorry. Uh, summer Surf is de laatste okay. van Beach uh, Club nummer 5. Yeah. En uh, ja, op 15 juni zou. Uh, zal die geïntroduceerd worden en bekend worden gemaakt welke het wordt? En dan uh, zal deze cocktail uh, in verschillende gelegenheden hier Ach, te koop zijn. Ik vind hem uh, ja. leuk gevonden. Een Stanfordse signature cocktail. Ja. Ik zie trouwens net uh, dat er uh, gisteren de officiële debuutsingle is gereleased ja. van onze 20-jarige plaatsgenote Wendy Moore ja. en hij is nu ook te zien. Is die familie van Kenny Moore? Misschien wel. Roger Moore. Maar ik zou. even ik deze anders kan uh, vinden als de Jolande keuze. Is oh, ook dat is leuk. Een idee. Daar ben ik echt nieuwsgierig naar. Ja, maar ja daarom. Zij heeft hem uh, ooit opgenomen. De Ze heeft ze natuurlijk gemaakt bij Gert College. Al een aantal weken geleden. Ze hebben daar toen twee of drie dagen ze een fanatiek uh, filmpje gemaakt. Uh, in de klas, en al alle leuke plekken. Maar uh, goed, ze heeft gisteren trouwens een, een um, optreden gegeven. Gaat ja. gratis in de Haltestraat. Bij Café Anders. Ja, ik heb nog niet overlezen gelezen of het een succes was. Maar het is natuurlijk wel mooi. En verder gaat het over. Dat is grappig. Ze heeft nog even verteld waar het over gaat. Het gaat over echte vrienden. Wat zijn echte vrienden? En sommige mensen moet je loslaten. dat zijn geen echte vrienden? Het zijn rugzakken. Die kosten energie. En daar gaat het over. Dus uit eigen ervaring. Dus dat is wel wel ook Deze Wendy Moore. Er wordt straks gedraaid als je landenkeuze. Verder hebben we hier nog. meer. Ik had nog meer bericht hier. Nee. Ik ben er volgens mij doorheen, dames en heren. Dit is even kijken. Een reclametje. En volgens mij komt u er echt zo aan. Nou, dan gaan we even... Zo so uh, over fake friends. Over fake friends. Ja. Daar gaat het over. Maar dat is over. een soort... Uh, ja, dit is, oh, dit is alleen maar, zeg maar, uh, de, de teaser. De teaser. Maar, je moet het, het hele... Uh, ja, je moet die volgens mij niet eronder doen. Uh, linksonder, dat is voor mij de echte dat single. Dat is de echte, Daar is de echte single nou, van gaan Wendy we Moore. Nou, luisteren. En overal is hier nu te beluisteren. Kijk. Wendy Moore, dames en heren. Het ziet of hij in Amerika geschoten is. Zo so professioneel. Over. Fake friends, yes. The city draws shadows on the walls with faces.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 Het ziet er echt mooi uit. Mooie clip. Windy ja, Moore en de Jolande Keuze. En het heette Fake Friends over... En je ziet ook, als zij in de gymzaal dan ja? uh, met een stok zie je dus door de ramen heen, zie je dus... Uh dat het in, uh, in de ja. zand is. Ja, dat leuk. is natuurlijk wel is weer leuk. Mooie kleur. Ik ben altijd erg gevoelig voor een clip die een mooie kleur heeft. Het maffe is wel al die maskers die ze gebruikt. Die doet denken aan Danny, uh, Danny Darko. En als je die film ooit gezien hebt... een hele vage film over een konijn die dan elke keer in beeld komt. En, nou, het is echt een bizarre film, gewoon Danny Darko. Daar, daar heeft dit een beetje verwijzing naartoe. Met die maffe... Uh, noem je het maskers? Van ja, het ja, dat, dat, dat is van die uh, uh, reclame van de onderbroeken. Bamigo ja. Ja, daar heeft het mee te maken. Ja, ja van die vrienden die altijd in een onderbroek staan. Daar is het ja. mee te maken hebben. Die moet eens uitdoen. Mark is hier gestaan en moeten we nu het volkslied gaan draaien of zo? Is dat Ja, dat, het? Ja, ja, dat het lijkt me fijn. Ja. Nee, in de tweede helft van dit jaar begint de gemeente Eindhoven samen met Foto van Ziggo en Ericsson aan een experiment met 5G. Op een aantal test testlocaties wordt 5G aangeboden via een uh, 3,5 gigahertz frequentie. Deze frequentie wordt nu gebruikt uh, door de inlichtingendiensten ja, precies. Uh, om te communiceren en uh, communicatie af te luisteren. En heeft de Huawei heeft dat geen mogelijk gemaakt? <laughs> uh, ja, Huawei is daar wel uh, een groot speler in. Die heeft ja. Veel van die technologieën uh, lopen ze wel in voor. Uh, maar ja, dat blijft toch wel altijd de, de discussie. Het voordeel we is wel hier, uh, met deze test is uh, Ericsson uh, bezig. Dus uh, uh, ja, dan zal dat onder Sony vallen. Uh. Ja, oké. Okay, nou ja het, het wel, ja, het is allemaal leuk dat ze het allemaal gaan uitrollen. Maar ja, wie zit erachter natuurlijk? Nou goed, uh. Uiteindelijk zou het wel fijn. Op een gegeven moment hebben we gewoon die, die snelheden nodig. Om, Tuurlijk. Ja, ik zit ook veel te lang te wachten achter de computer. Ik voel veel sneller al die belangrijke informatie tot me nemen. Van de Heet linkse het? media. Echt veel belangrijker. Van de linkse media. En ik, kan, ja, ik ga binnenkort weer even bellen om even aan te geven. Dat ik, ik voel toch een indoctrinatie. Elke keer weer. Goed, als het toch over een baard soort uh, um, zendtoestanden. Uh, dan moeten we eigenlijk even nog even over Uri Geller. De lepelbuiger natuurlijk. De, dat klinkt wel. De, lepel, de lepelbuiger. De Uri Geller. Die is met telepathie bezig. Om mee te beïnvloeden toch niet de brexit door te zetten... om toch in de EU te blijven, want dat is toch veel beter eigenlijk. En nu heeft u opgedragen iedereen dagelijks... 11 over 11 aan het gezicht van mee te denken. What the fuck? Nou, ik weet niet of dat is echt heel erg... en om uiteindelijk dus te zorgen dat, dat, dat ze in de EU blijven. Ik heb de hele tijd heb ik de laatste dagen al een beetje hoofdpijn. Komt dat daarvan? Ja, zie dus ik zit altijd Wat aan het gezicht je? van mee te denken. Nee, Dan... nee, maar ik denk dat ik gewoon gevoelig ben voor al die signalen. Oké, okay. nou, ik zit echt te denken aan, aan het gezicht van mee... Nou, ja, goed. Uri Geller heeft altijd die vage dingen dat je denkt van, ah oh goed. Als we met z'n allen gewoon positief nadenken, dan wordt het ook wel goed, natuurlijk. Uh, komt het ook wel goed met de wereld. Goed. De Brexit blijft eindeloos verhaal. Ja, ik heb wel een apart berichtje nu, want het schijnt dus dat uh, je hebt altijd een bijsluiter bij medicijnen. Ja? En tegenwoordig hebben ze dus ook een kijksluiter. Ja. En uh, daarin staat dus informatie over het medicijn. Van je kan dus aan alle rust kan je dan een filmpje van je nieuwe medicijn bekijken. En dat uh, de, dit is mede inderdaad in Zandvoort hè, dat ze het nu doen. Dus ja, ik weet Zandvoortse berichten wel voorbij. Maar ja. dit zal ook ongetwijfeld in heel Nederland gebeuren. En het is gewoon veel vriendelijker naar patiënten toe, al dus de apotheker. En het is uh, een gezamenlijk initiatief van zorgverzekeraar Agme en de apotheker... die een contract bij deze verzekeringsmaatschappij hebben. Dus uh, iedereen betaalt er uh, ook aan mee en het is gewoon extra service. Het is toch wel grappig. Maar ja, iemand die analfabet is of iemand met dyslexie dan niet zo snel voor een pc gaan zitten om deze informatie tot zich te nemen. Maar ja, misschien moet het maar via een app verstuurd worden dan. Ja. Zo, en dan uh, je heeft deze als je telefoon een ploep en dan krijg je die app en dan kan je gewoon uh, aan je telefoon luisteren. Nou ja, uiteindelijk dat word je gewoon in een, goed idee. In, in een, uh, een hokje ge geduwd. Uh, u mag er pas na nou, twee minuten uit en in die twee minuten krijg je alle bij kijksluiters voor je kiezen die je die, uh, nodig hebt ja, voor je. Ja, maar ga ze dat hele ding nog voorlezen, want dat doe ik ook nooit hoor. Hm. Ik, ik lees bijna niks, hoog uit de bijwerkingen. Ja. Voor de rest doen uh, we uh, niet. Ah. Nou, maar dat doe je pas even. als je last zo... hebt van bijwerken dan kijk je pas. Ja, het is wel altijd belangrijk om even, je hoeft niet die hele bijsluiter te lezen... maar wel in ieder geval de instructies hoe je het moet gebruiken... en waarmee je het niet mag gebruiken. Ja, maar Want... in principe is het zo dat de apotheek dit voor jou bijhoudt... of medicijnen bij elkaar matchen. Ja, klopt. Ja, en ik ook... heb daar geen verstand van. Uh, nee, er... Maar dat is ja, natuurlijk dat zo ik goed geregeld. Maar... De, de, de apotheek krijgt natuurlijk geld van de leverancier en zoiets... van de producent en zoiets. En dat is ook allemaal heel, heel transparant en heel goed geregeld. Ja. Ja. Wat, wat het probleem vooral is, is dat uh, uh, veel mensen... Zoals, heel veel mensen zijn aan neuspray verslaafd. Ja. Waar komt dat door? Ja. Omdat mensen erbij sluiten niet lezen. En neuspray mag je maar een beperkte tijd... Anders... En het mag maar een week open zijn uh, ook, hè? Want dan, uh, dan ja. is het alweer uh, gevaarlijk voor bacillen in uh, Ja, en als je hem dus te lang gebruikt, dan gaan je, je, je vaten in je neus... Gaan... In dicht, zeg maar dicht zitten op het moment dat je ja. die neusspray niet hebt. Dus dan heb je gewoon dat shot neusspray. Anders kun je niet Oh man, ik heb het, het ook ademen. gehad. Ja, Outrivin, ultra. Echt de sterkste vorm. Daar zat ik echt helemaal aan Mental, mental, weet je. Echt ja. de en echt ja, Ik ken iemand die is ook verslaafd. En ja? die heeft dus nu van de dokter... mag ze, moet ze, mag ze nog maar één neusgat uh, spreen. Oh, langzaam afbouwen. Uh, ze wordt afgebouwd. En dan ja. straks dan misschien het andere ook. En het gaat eigenlijk wel redelijk, wat ik dan zo hoor. Ja, je, oh. kan, je kan er vanaf komen. Alleen, het, het is wel... Zeg maar, op het moment dat je... hou je aan die uh, voorschrift. Ja. Het staat er niet voor niets in. En nee, dat goed, is... ja, ben je goed? Ik ja, heb nog apothe... nooit bij een neuspreek gekeken, maar ik gebruik het alleen maar als het echt heel erg is. Maar, maar die apotheek, ja, moet ja. alvast uh, die moet al wat verdienen, dus... Dat wel ja. leuk. Nou, zover even de kijksluiter. Wordt het nu tijd voor eens even een... Uh, wilkelkeuze? Ja, de, compensatie? de hele tijd toch al? Oh ja, dat is het programma Toepak Leeftijd. Dat is helemaal de wilkoelkeuze. De Trummer. Want de Queen of the fucking Stone heet, is jarig. En dan draaien we ook maar eens even muziekje uit dat band. I wanna make it with you. of dead metal. dancing heeft hij ook ingezeten. Die is een groep, is ook een band. Niet een dansgroep of zoiets. De gast is het niet. Maar goed, dit was de Queen of the Stone heet. Het heette I Wanna Make It With You. Fijne muziek altijd. En sommige platen gaan zo heftig. Die kan niet op de radio, maar dit kan wel op de radio. Het is tien minuten voor uh, uh, tien. in uh, uh, vol, langzaam vollopend Zandvoort vanwege al die run-activiteiten. Zandvoort 30, uh, World's Run, weet ik veel, allemaal wat er allemaal is. Uh, 30 van Zandvoort 30 van en een, een circuitrun. En een circuit run, En het is natuurlijk wel een aparte beleving. Om zo schuin door de bochten te gaan rennen. Dat Hoor yes. ik dat van mijn collega. Oh, gaat die niet omvallen? Nou, sterkt allemaal. Ik zou mijn collega straks nog even een appje sturen. Oké. Okay. Oh. Er is in Haarlem een bedrijf, uh, Iron Mountain, en dat is uh, een heel groot datacenter. En dat kan misschien wel dienen als energiebron voor andere bedrijven. Want een datacenter hè, met al die computers is een energieslurper en kan mogelijk een deel teruggeven. En ze gaan dus eigenlijk onderzoeken of de warmte die, die uh, wordt afgevangen via een buisensysteem van A naar B gedaan wordt. En dit jaar wordt het onderzocht. En in 2020 moet het duidelijk gaan zijn. Dus ik ben heel benieuwd, want dat is dus... Uh, in, uh, in de Waardepolder in Haarlem. Ja, het is, is heel bizar, want als je daar langs rijdt, er staan gewoon iets van tien van die uh, C-containers formaat, staat er gewoon buiten en dat is gewoon de koelinstallatie. Cool er staan gewoon tien van die units ja. die gewoon zorgen dat alles gekoeld is. Ja, dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat die warmte doorgaat en dat die gewoon... Uh, die... en dat is goed om van het gas af te gaan als we dit soort energie gebruiken. Wat ja. kan in de aardig worden, dat de anderen weer aardwarmte op kunnen of, slurpen? Of is ja, maar, dat wacht, heel raar voor mij? Ik heb op Forum van Democratie ge gestemd. En die vinden dat het nu allemaal wel rustig is in, uh, in Groningen. Dus we gaan gewoon weer verder met gasboren, had ik begrepen. Oké, okay. ja. Ja, Forum ja. van Democratie, altijd een goed idee. Maar goed. Ik, vind het, uh, ik vind het wel een uh, goed initiatief om dat te onderzoeken. Want het gaat allemaal zomaar weg, weet ja. je. Ja, dat is gewoon zonde. Ja, nee. Ja, het, ja. het is heel goed creativiteit om door te gaan. Klaus Ross, die is natuurlijk momenteel in een rechtszaak verwikkeld. Hij uh, was ooit leverancier... van allerlei apparaten, medische apparaten geven. Ik dacht, ik ga het over een andere boek gooien. Ik word natuur, een uh, uh, natuurgenezer. En hij is toen uiteindelijk met de glucoseblokkers aan de gang gegaan. En uiteindelijk zijn er drie mensen bij hem overleden, omdat hij ja, glucoseblokkers had uh, toegediend op een normale manier. En hij had ook een lepel mee in de rechtszaak. Hij zei, ja, normaal doe ik altijd twee van dus die lepels geef ik. Maar nu had ik een andere verpakking. Het zag er ook anders uit. Het rook ook anders. Dus leverancier van die glucoseblokkers had ik al gemeld. Zeg maar, klopt het allemaal wel? Leverancier ja, het is hetzelfde hoor. Het zit alleen in een plastic fles. Het ziet er misschien even anders uit bij elkaar. Dus uiteindelijk merkt hij dat een van de slachtoffers niet goed werd opgenomen werd in het ziekenhuis. En uiteindelijk overleed. Oh. Dus drie mensen zijn overleden na een bezoekje. In zijn geneestoestand zit ergens in Duitsland, net over de grens. En nu moet hij voor de rechter komen. En hij zegt zelf: van, Ja, Ik wilde die mensen helemaal niks aandoen. Ik wilde ze alleen maar helpen. En ik was daar vrij transparant in. Nou, ik zei altijd: van, Ik beloof je niks. Ik kan je misschien helemaal niet genezen. We kunnen alles proberen. Het is experimenteel materiaal wat ik aanbied. En het past Pas het resultaat na vijf tot zeven jaar. Dus verwacht er niks van. Ja, is dit nou een idealist geweest die echt mensen wilde helpen? Of wilde hij geld verdienen over de rug? Het, ja, het kan alle kanten op. Ik bedoel, ja, wanneer word je natuurgenezer geld verdienen om mensen te helpen? Omdat ze echt helemaal niks meer hebben om maar vast te houden. denk je van... Ik ga met glucosebokkers aan de gang. Nou goed, uiteindelijk is het materiaal is weggegooid... op aanraden van de leverancier. Dus er is geen bewijsmateriaal meer. Ah, dus ze kunnen ja. het ook niet uitzoeken. Moeilijk, moeilijke zaak dit, Klaus Ros. Goed, nog even iets anders? Ja, eh... Um... Heb je wel eens onder water gedineerd? Nee, het, nou nee, ik heb wel allerlei dingen gedaan onder water, maar dat lijkt me toch lastig. Ja, er is nu een uh, restaurant in Noorwegen geopend en dat uh, ligt volledig onder water. Uh, er zit wel een toegang dat je met droge voeten in het restaurant kunt komen. Yeah. En het is een, uh, ja, toch wel een high-end uh, restaurant. Um, schrik niet van de prijzen. Okay. Voor 233 euro eet je er een uh, ja, goed uh, drie gangen menu. Okay. Uh, waar je voor uh, een, een schamele uh, 150 euro uh, per hoofd een passende wijnselectie maar bij Ik heb er nog steeds drinken. geen beeld bij. Hoe zie je? je? Je moet wel door het water naar beneden dan. Het is een... Het is een, ja, een soort betonnen ja. constructie die ze oh, hebben okay. laten af, uh, afzinken. Er uh, zit, uh, zit glazen uh, ruiten in, natuurlijk, zodat je lekker naar buiten kan kijken. Yeah? En uh, ja, uh, uh, je moet. Uh, uh, ja, er is een soort tunnelsysteem wel gemaakt, zodat je beide. Uh, oh, oké. Okay. Dus je hoeft niet uh, met je duikenspak aan naar beneden en uiteindelijk dan in een kantoon. En jammer is dat, contoum. hè? Dat zou, dat, dat hey, zou wel. Een sal, in een wel, in wel, ja. sluis. Je moet eigenlijk eerst kussen, zijn, en uiteindelijk met, met een. Met een en dan naar beneden rustig hadden, we, ik heb zo'n honger! Ja, wacht, even volhouden en dan afduiken en dan in zo'n sluis... en, af, en dan gegeven moment kom je binnen en denk je, nou, doe nou maar even een boterhammetje. Ja. Ik denk ja. dat ze dat wel hadden gewild, maar dat dat uh, vanwege veiligheidsredenen. Ja, is. Ja. Maar dan moet die kok ook steeds zo naar beneden, weet je wel? Je ja. hebt ook geen zin om dat iedere dag te doen. Nee, mijn kok gaat oh, uh, regelmatig naar beneden dacht van de leven als Ja, le ja ook wel lastig. Maar goed, je, je verzinnen school dus is wat anders. Hè? Om je gasten te, te verrassen natuurlijk. Goed, de laatste platen voor tien uur. En straks doe ik Goedemorgen zandvoort. Dit is leuk. Live Ericsson the 21 Grams. Is dat voor het... <mully> Just pretend I never before Grams, ik heb het over live Erikson, Leuk, vrolijke plaatje. Nou, lekker zwievel gewoon. Het is uh, Toepak loopt tegen te de... lopen ja, tegen het einde van het rijdenprogramma. Straks nu op 10 uur. Goedemorgen zelf, Zandvoort. Uh, ja. nou, laat dat uh, toestel aanstaan. We hebben nog een paar berichten die we met onze uh, luisteraars moeten delen. Ja, ik hoor er nu wat meer over Haarlem. Maar er was een uh, tentoonstelling die heette Dakloos, de stad anders belicht. En er is een lezing gehouden door de jonge architect Patrick Rogiers... En die heeft dus iets gemaakt als... dat uh, heet dus eigenlijk de uh, bedsteeg. Het is dus eigenlijk een uh, soort bedsteeg voor in de steeg. Yeah? En die heeft hij gemaakt van oud gepers karton. En die heeft hij ook uitgetest al in de steeg bij het zwaardvegershofje in de Jordaan. Ja, nou, daklozen waren echt uh, helemaal blij dat ze... Want ja, je hebt geen wind en het is minder koud. En je ja. kan misschien wel... Dat dingetje dicht doen, dat het wat warmer blijft. Het is geen permanente oplossing voor het probleem. He? Maar het is wel voor daklozen. vooral fijn als een, dag, een nacht. staat niet buiten, maar ja, dan zitten ze in een bedsteegje. In de, in de steeg, in een bedsteeg. Echt van grappig. karton. Ja, het is Dus echt ik leuk. vind het wel heel erg leuk uh, bedacht. Ja, het is echt heel grappig gedachte. Marcus, heb je nog iets laten. Uh, la Jij ja, krijgt het laatste woord. Ik krijg het laatste woord. Ja, hoe en waar je komt met een uh, smart glass. Yeah? Oftewel, uh, ja, je had op een gegeven moment van Google. had je de, uh, de uh, Google Glass. Oh ja, Google Glass. Waar, ja, ze, ja, mee, waar ze mee bezig waren. Ja? Nou, daar is Google helemaal mee gestopt. Ja? Maar nu pakt uh, Huawei uh, uh, het over. Het boekje ja? over. En die komt dus eerder met een, uh, uh, met een bril op de markt. Ja. Waarmee, uh, ja, je, waarin je je, je je schermen en alles kan zien. Okay. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Oké, okay, nou, ik was heel benieuwd ontdekken. waarin je afgebleven al was die Google glass, Want ik denk dat is de toekomst met alles. Goed, dit was de... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.